Vijf uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De toestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela is kritiek. Dat heeft president Suma gisteravond bekendgemaakt. De afgelopen weken was Mandela's toestand ernstig maar stabiel... maar die is nu dus verslechterd. De 94-jarige Mandela werd begin deze maand... met een longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Pretoria. De VS is teleurgesteld in Hongkong omdat de autoriteiten... klokkenluider Edward Snowden niet hebben opgepakt. Daar was door Amerika wel op aangedrongen. Dat zijn hoge ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Hongkong liet Snowden gaan omdat het uitleveringsverzoek... niet volgens de regels zou zijn. Snowden is op weg naar Ecuador. Hij vloog gisteren naar Moskou en wacht daar op het vliegveld... om zijn reis te vervolgen. Snowden bracht naar buiten dat Amerikaanse geheime diensten... op grote schaal het internetverkeer van burgers aftappen. De Emir van Qatar draagt binnenkort de macht over aan zijn zoon. Dat meldt Al Jazeera. De 61-jarige Emir praat vandaag met zijn familie... en met hooggeplaatste functionarissen over de machtswisseling. Het is vrij ongebruikelijk dat een Emir of koning... in het Midden-Oosten de macht vrijwillig afstaat. Meestal gebeurt dat als het staatshoofd is overleden. De Emir van Qatar kwam via een staatsgreep aan de macht. Hij zette in 1995 zijn vader af en voerde daarna meteen hervormingen door. Het is een Amerikaanse koorddanser gelukt... om een stuk van de Grand Canyon zonder bescherming over te steken. Nick Wallenda legde een afstand af van ruim 400 meter... op een hoogte van bijna een halve kilometer. De act werd met een vertraging van enkele seconden uitgezonden... om te voorkomen dat tv-kijkers geconfronteerd zouden worden... met een dodelijke val. Valenda komt uit een circusfamilie die wereldberoemd is om gevaarlijke koorddansoptredens. Het weer vandaag afwisselend buien en zonnige periode, het wordt zo'n 16 graden. Morgen droger en geregeld zon, het wordt dan hooguit 17 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven.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 Ja, daar was ik weer. Goedemorgen iedereen. In deze goede nacht. Waar het is dan wellicht. licht. Uh, langste dag is alweer geweest. We zijn alweer op weg naar de winter. Oh, nee, dat mag ik helemaal niet zeggen. Uh, hier is uh, Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Eemhuis. Uh, Eén hartelijk goedemorgen. Ach ja, zo kan het lopen in de muziek. Maak je een decennium of zo allerlei leuke liedjes. En uh, ga je de geschiedenis in als dat beentje dat maar twee hitjes had. Ik heb het over de J. Giles Band... die begin jaren tachtig twee hits achter elkaar had. Freeze Frame en Centerfold kwamen allebei van uh, dezelfde LP. Ja, op dat moment waren ze al uh, een hele tijd bezig. In 1967 werd de band opgericht... En uh, ik wil een liedje van ze laten horen uit 71. I Don't Want You No More komt van uh, de LP The Morning After. Wat is nou zwaardig aan dat liedje? Nou, al heb je het nog nooit gehoord, je kunt het nood voor nood voorspellen. Dat lijkt heel erg saai, maar soms pakt het heel erg goed uit. Luister maar. Jay Giles Band, straks meer van uh, dit groepje. Waarover trouwens uh, kan ik me herinneren in de jaren zeventig... met name VPRO, programmamakers op de radio buitengewoon enthousiast waren. Ik geloof Jan Donkers, maar ik weet het niet zeker. Um, ja, Waarom liet ik dit nummer horen? Niet alleen maar omdat het de Jay Giles Band was... maar ook omdat er een mondharmonica in voorkomt. De mondharmonica die, uh, uh, die kwam eigenlijk in de jaren... 50 plotseling bovendrijven als een uh, geëigend instrument bij vooral uh, de bluesmuziek van mensen als Muddy Waters. En later uh, werd uh, het instrument geadopteerd door een heleboel andere bands die heel graag bluesmuziek speelden. Hoe kwam dat nou? Dat komt allemaal door één man, Little Walter heette die. Hij uh, speelde mondharmonica, onder andere bij Muddy Waters en een heleboel anderen. Maar hij zat er een beetje mee, en nu schrijven wij jaren 40. hij zat er een beetje mee dat hij nooit boven de andere instrumenten uit kon komen... bij plaatopname en eigenlijk ook niet bij live optredens. En daarom bedacht hij het volgende. Ik eh, plak een microfoon vast... Ik tape hem vast aan mijn mondharmonica, sluit het geheel aan op een versterker... en draai die versterker zo ver open dat het nog lekker gaat vervormen ook. Dan krijg ik een hele eigen sound. En daar heeft die school mee gemaakt, deze Little Walter. Van hem de enige nummer één hit in Amerika... die uh, werd gespeeld op mondharmonica en instrumentaal was... Duke. <middels> Little Walter uit 1952. Nou, ik zei het al eerder. Hij maakte school en uh, maakte de weg vrij voor een heleboel andere bands. Ook uh, blanke bands pikten dit op, de ideeën van Little Walter. Een voorbeeld, de Spoon Spoonful, Dat is trouwens ook zo'n beentje waarvan ik vrees dat het de geschiedenis in gaat... als uh, Summer in the City en verder bijna niks. En dat is ook een beetje jammer. Luister maar eens naar uh, Night Owl Blues. Night Owl Blues was dat, van The Loving Spoonful. Daar verluid werd uh, die titel ontleend aan het Night Owl Café. Een pleisterplaats in New York voor uh, bands die konden daar inpluggen en spelen als ze zin hadden. Um, ja, ik vind dat ik dan eigenlijk, als we het over de mondharmonica van Little Walter hebben en zijn navolgers... Uh, ik vind dat we dan ook Dr. Feelgood moeten laten horen... Te weten Rock Set, het uh, debuut van de groep op single in 1975. Maar ik laat een uh, versie horen van een jaar later van een live album uit 76. Dankjewel, Jan Emaus. Die, die laatste J van een J. band, die, die houden we te goed. Oké, okay, Ko van Gemert die zoekt en leest poëzie voor de nacht. Ja, ik vind het leuk om af en toe een aantal gedichten... van één en dezelfde dichter te, voor te lezen. En dat heb ik al eens eerder gedaan. Gerrit Achterberg of Sjaak Blom, precies. Jan Emmens een tijd geleden. En Dat wou ik nu weer doen met Martin Veldman. Misschien wel de onbekendste van het viertal. Ik heb wel eens eerder iets uh, voorgelezen op deze plek. Hij was toch getrouwd met... Uh... Peter Lasseur. Ja. Hij is in 1995 overleden. Ik heb al eens iets voorgelezen toen we het over de dieren hadden. Ze gedichten, de duiven blijven om de torens zwenken. Ja. Ja. Goed, Martin Veldman, in, in de vijftiger jaren begon hij als dichter. En hij publiceerde toen twee bundels en daarna... Een jaar of dertig niks, want hij ging in zaken. Heerlijk helder Heineken. Ja, dat, is dat hem. altijd gezegd. Dat, dat is ook zo. Althans, andere mensen, onder andere Freddy Heineken bestrijdende. wat Freddy Heineken zegt, dat hij het bedacht heeft. Dat maar goed, uh, verder Sland's grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Dat is ook van Martin. Oh ja, echt waar? Ja. In tachtig uh, kwam hij weer met een dichtbundel: De zaken en de dood. En ik wou beginnen om daar een paar gedichtjes uit voor te lezen dan krijg je ook een beetje een beeld van, van zijn leven. Agenda. Een werkdag. Kwart voor negen in de morgen. Ik doe de lampen aan in mijn kantoor. De geur van koffie doet zich aan mij voor. Nog lijken de burelen uitgestorven. Weinige medewerkers houden woord. Hierover waren wij het eens geworden. Het aanvangstijdstip. Voor de goede orde bevestigd en getekend voor akkoord. Ik kijk in mijn agenda hoe opdrachten van uur tot uur gearrangeerd zijn. Buiten het dagelijks contact met ijdeltuiten, stakkers en talenten... staat mij te wachten, tweemaal vergaderen... en tussendoor de lunch gebruiken met een kletsmajor. Je krijgt er een beeld van. Ja, oh shit, ja. Over zo'n uh, zakenlunch heeft hij het volgende geschreven... Het restaurant heeft kreeft op het menu en caviar. Niet dat ik dat bestel, maar het toont aan... hoezeer ik ambigu van eenvoud soms naar luxe overhel. Geïnviteerd naar zakelijk model kies ik neutraal. Biefstuk met botersju, komkommersla. En biedt geen tegenspel vanwege de zeer matige krancru. Terwijl mijn gastheer scherp zijn eisen stelt... Omtrent reclameboodschappen, doelgroep, geld. bedenk ik hoe ik hoogst ongegeneerd. tussen commerce en vers ligt uitgesmeerd. Als hij het donker in mijn blik ontwaart. wenkt hij de ober met zijn creditcard. Ja, ja dat geeft zeker wel een idee van. Uh... Ja. Nou, hij was heel vaak aan het lunchen, weet ik. Met, met uh, hele goede wijnen ook erbij. Ken je hem persoonlijk? Ja, ik ken hem heel goed. Oké. Okay. Ik heb veel met hem gedronken oh, ja. en gepraat. Ja. Nog even uit die eerste bundel de laatste. Buitenveldert. Dat had ik wel gewild. Hier met mijn vader te lopen door het park in Buitenveldert. En hem in te wijden in het gekwelde leven van een reclamemaker. Nader tot hem te komen in een nauwer kader... dan een van beiden ooit in de gestelde situatie verwachten zou de elfde uren zeggen wat mij zo lang bezwaarde. Soms stel ik het mij voor hoe ik, gastvrij... de grijze veldman een sigaar aanrijk... hem tracht te vinden in een vergelijk over het kind in hem, het kind in mij. Nog hoor ik zijn armoedig requiem. Ik moet van hem genezen zonder hem. Ook heel helder. Ja, hij was erg voor Helder, Helder, heerlijk Helder-Heiding zou hij ja. zeggen. Maar uh, uh, wat hij ook, waar hij ook heel erg voor was, was een heel strak schema. Hij schreef eigenlijk nooit meer na de 50 jaar een vrij vers. Hij was altijd bezig met, uh, ja, met rijm en ritme en met, met, met vorm. En op een gegeven moment ontdekte hij uh, de Villanelle... Dat is dat gedicht waarin een aantal zinnen een paar keer herhaald worden. Uh, zoals het ronddeel. Uh, van de oude Italiaanse oorsprong. En hij had een keer een gedicht van uh, Gerrit Komrij gelezen. Een Filanelle. En dat, dat imponeerde mij. Ik dacht dat wil ik ook. En toen heeft hij ook een bundel Filanellen geschreven. Misschien de bekendste Filanellen in de wereldliteratuur. Uh, ik doe net of ik da dat heb op nageslagen. Dat is niet zo, maar toevallig ken ik dat gedicht. Dat is van Dylan Thomas. Het begint met de regel... Do not go gentle into that good night. En dat is ja, wel ja, ja. een beroemd gedicht. Ja, dat is ook een filanelle. Dus. Goed, Martin, die jongen. Ik wilde plotseling mijn moeder bellen. En wist meteen, ze is al jaren dood. Ik moest haar nog een groot geheim vertellen. Ik zag de zomerdag ter avond hellen... Toen er een lichtbaan langs de hemel schoot. Ik wilde plotseling mijn moeder bellen. Het zijn de bare leugens niet die kwellen, maar wat verzwegen werd, zwelt levensgroot. Ik moest daar nog een groot geheim vertellen. Want van je ogen vallen pas de schellen wanneer je neerzit in het avondrood. Ik wilde plotseling mijn moeder bellen. Ik kon er nooit wat tegenoverstellen wanneer zij thuis kwam met gestolen brood. Ik moest daar nog een groot geheim vertellen. Dat ik alleen over het veld kon snellen... en springen over de verboden sloot. Ik wilde plotseling mijn moeder bellen. Ik moest daar nog een groot geheim vertellen. Oh, mooi. Ja, en dat is knap, omdat het, je met zoveel vaste regels in... To, is het moeilijk om het zo te schrijven dat het niet uitermate verveelt. Ja. ja er is nog één filenelle, de liefde. De kamperfoelie is al uitgelopen. Ze ligt stil naast hem met haar sigaret. Een zachte zomernacht de tuindeur open. Wat heeft een ouder man nog meer te hopen? Hij heeft een vrouw. Kijk maar, het bruidsportret. De kamperfoelie is al uitgelopen. Morgen zal hij voor haar een persie kopen. Hebben de jonge Merels het gered? Een zachte zomernacht de tuindeur open. Er zullen jagers door de bossen stropen. Nachten laat deze liefde onverlet. De kamperfoelie is al uitgelopen. Laat hij zich als hij doodgaat nogmaals dopen? Hij heeft Madonna's om zich heen gezet. Een zachte zomernacht, de tuindeur open. Hij ziet, terwijl de slaap komt aangeslopen... hoe hij als jongen neerzonk in gebed. De kamperfoelie is al uitgelopen... Een zachte zomermacht, de tuinduur open. Mooi, ook mooi. Goed. Dan tenslotte een paar kwintijnen, vijf regelige gedichtjes... waar hij ook zeker lange tijd mee bezig is vlak voor zijn dood. En wou ik een paar lezen. Eerst uh, over zijn geboorteplaats Leeuwarden. Heel even voer een herfststorm door de hoven... Toen stonden alle bomen alweer recht. Ik droeg de appels in de man naar boven. De jongen kwam het tuinpad opgestoven. Op zijn wild haar heb ik mijn hand gelegd. Van Leeuwen naar Amsterdam, het Stationsplein. De muzikanten, dat zijn Indianen. De jonge neger stuurt een rondvaartboot. De Italiaan krapt zijn geslachtsorganen. De donkere meisjes dansen op vulkanen. Nergens een kaaskop of een blonde stoot. <lacht> ja, Dan een over mijn uh, overburen, de Hortus Botanicus. Tot als je Middelaan. In Hortus vouwt de zomerdag zich open. In de oranjerie drink ik mijn bier. De oude kas herinnert zich de tropen. Ik hoe mijn broers daar door de saba's kropen. De grote vijver snakt naar een rivier. Tot slot een gedichtje wat het laatste zinnetje daarvan is... Het... Het is, niks... nou, is hij in Indonesië geweest? Nee, zijn broer denk ik. Of zijn broers. Ik weet niet of hij erbij wil. Hij wellicht ook, maar het gedicht lijkt het alsof zijn ja. broers er waren. De ja. laatste regeltje van dit laatste gedichtje... is bij ons een gevleugelde uitdrukking geworden. Het gedichtje Het Spui. Achter het hoge raam de nieuwe boeken... Het Hoekcafé had reeds de klapdeur los. De dokter fietste weg voor huisbezoeken. In het café drie man in trainingsbroeken. Ik dacht aan Spa, maar vroeger Galvados... De, uh, Ronzo del Pormarillo van Martin Fonse en het uh, Mahangi-kwartet. En Erik Vloeimans, goed, van die bekroonde cd-testimonie. Uh, het is tijd voor Simon Carmichelt. Ik zou zeggen, blijf hem lezen of ja, ontdek hem. Eerst uh, wat wijze lessen van Simon en daarna hoort u Kees Brussen en vervolgens als bonus ook nog eens Ko van Dijk. Mm. Uh, Wim Kan die heeft eens een keer gezegd... als je een bond radioprogramma hoort en daar komt een man in voor... die ineens zegt, hier is de timmerman. Dan zegt Wim Kan, ja, daar lach ik niet om... want dan denk ik, zo doet een timmerman toch niet? Want essentieel, ook in het begrip humor, is het herkennen. Het herkennen van een mens, het herkennen van een situatie. En dat herkennen dat speelt geloof ik een rol... In het volgende verhaal, het verhaal dat Kees Brussen voor u gaat voordragen, en dat gaat over een zeer alledaagse problematiek... en dat heet relaxen. Achter het station zat een man op een paaltje en keek uit over het water. Een meeuw, zei hij traag. Dat vind ik zeer sierlijk, zo'n meeuw. Ik hou van een meeuw. Ik hou trouwens van een vogel in het algemeen en jij... Hij nam mij met een luie, schattende blik op. Oh, ik vind het ook wel mooie beestjes, zei ik. Hij grinnikte en knikte als iemand die een veronderstelling opnieuw bevestigd vindt. Een dikke vijftiger was hij, onduidelijk van snit. Aan de ene kant had hij eigenlijk iets procuratiehouwers, maar hij kon ook best een uitgezwalkte zeekapitein zijn die in alle wereldhavens zo kleurrijk heeft bemind dat hij gerust ontspannen op een paaltje mag zitten. Op een ei, leek hij, waarvan je niet zeker weet of het gekookt is. Ik hou van een meeuw, vervolgde die Kopper, En van Richard Tauber. En van gewoonst en kijken als een auto uit de gracht getakeld wordt. En van rolpens. En van Aegidius werd best toebleven. En van dorst hebben, maar het bier nog wat uitstellen. En van zwijgen met een goede vriend. En uh, van langwerpige, zachte portefeuilles. Daar hou ik ook van. Milankt na die gezellige. mijn... Dat was Egidius weer. Mooi En waar hou jij nou van? Weer zond hij met een luie, geamuseerde blik. Ik begon aan een haastig zelfonderzoek... maar ik een lijstje had opgesteld... nam hij het woord weer terug. Op een paaltje zit ik gewoon. Vroeger zat ik nooit op een paaltje, wel hij. Ik op een paaltje, ben je bedonderd, man. Ik was lid van het gezegdgebouw en ik heb schurf aan muziek. Nou ja, goed, de Mars, dat is leuk. En is Tauber en een paard aaien. Tja, soms loopt er ook wel eens een aardig hond met je mee. Dat is ook leuk. Hè? Kijk, ik denk tegenwoordig bij alles... vind ik het leuk. Hè? Relaxen. Daar gaat het om. Kijk, zie je mijn broek? Hij knalt. Nou, dan doe ik bovenste knoopje open en dan relax ik. Ik heb nooit kunnen relaxen. Mijn leven lang niet. Wel, nee. Eerst moest ik naar school natuurlijk. Oh, als je Pietje dit nou maar haalt. Bijles en al dat gedonder. Nou... Toen had ik het papiertje en het was al gauw verloven geblazen. Allerlei rommel bij elkaar sparen voor het huisje straks. Nou man, we hadden alles. Kruppo's hadden we en van die enge dingetjes om je mes op te leggen. En vingerkommetjes. <lacht> Lieve man, vingerkommetjes hadden wij ook. Ja, ja. nou toen kwamen de kinderen. Oh, als ze nou maar hun best doen op school, bijles. Hetzelfde remiet er weer, hè. En relaxen, daar was het niet bij. Ja. Wel sparen en achter de stakkertjes aanhengsten... dat ze ook rijp waren voor crepeaus en vingerkommetjes. Begrijp je wel? Tjie, nou we hebben we kleinkinderen bij de vleet, hoor. Maar kijk, ik wil ze niet zien. Nee, ik zeg tegen mijn vrouw: ga jij maar alleen. Piet gaat niet. Want ik weet toch precies hoe het gaat? Je komt er als mens binnen en je gaat meteen op de knieën. Dan ben je opa voor het leven, dan is het te laat, hoor. Dan willen ze met je naar Arctis. En dat ze komen eten, de stakkertjes. Tja, en dan zit je weer van... als ze maar de best doen op school en bijles. Ja, jammer, ik vind het genoeg, hoor. Kijk, wat ik wil, dat is relaxen. Ik wil Piet wezen. De wereld laat mijn kaart. De politiek zegt mijn neus uit. Zodat zou je maar aan. Ik zit hier rustig op mijn paaltje en ik relax. Hij had er een sigaar tevoorschijn. Kijk, zie je die sigaar? Vroeg hij. Goed. Nou, zeg ik rustig tegen mijzelf. Wat wil je? Hem opsteken? Nee. Ik wil hem niet opsteken. Ik wil hem weggooien. Nou, hup. Daar gaat -ie. hij. Hij wierp de sigaar in het water. We keken er allebei een poosje naar. En van wolkenluchten hou ik ook, zei hij. En van herfstregen. En van het boekwerk Zie: De rijder Heggert. Maar uh, dat ben ik kwijt. En van sneeuw. Kijk geen natte sneeuw. Nee, pak sneeuw en dan maar lekker lopen, hè? Knars, knars. En van rolpins. Ko van Dijk zal nu een jonge man uit Oslo voor u voordragen. Hier heb ik weer een ander procedé gevolgd. Namelijk, ik heb een misverstand genomen en dat steeds verder verknoopt. Ook een beetje tot in het dwazen... waardoor, geloof ik, een situatie ontstaat die wel een zekere komische kracht heeft. Het was John Ballymore die eens zeide. Een vrouw kan drie dingen maken uit niets. Een slaatje, een hoed en een ruzie. Het vierde is onder de geringste twijfel een cocktailparty. Te Rome was ik weer eens in de gelegenheid deze verticale ontspanning te beoefenen. Meerendeels buitenlandse gasten hadden zich verenigd ten puissante huizen van een heer die in het hart van de kwestie stond te kijken als een boeiende persoonlijkheid voor wie hem wist aan te snijden. Zijn echtgenoten, die wij op een moeilijk levenstijdstip aantroffen, dwarrelde gast rond en sloeg fonteinen geestdrift uit een rots van wanhoop. Men nipte aan verversingen, zoals vorstelijke personen maar niet kunnen laten het noenmaal te gebruiken. Er heerste een stemming van wellevend verbeter verveling. Ah, en u is onze jonge vriend uit Oslo, kwam de gastvrouw tegen mij roepen. Zij had het al een keer eerder gedaan, maar mijn rectificatie was blijkbaar niet tot haar doorgedrongen. Nee, nee, uit Amsterdam, zei ik op een toon of het maar een enkel gaatje scheelde. Ach, natuurlijk. Zij verdween weer in de menigte, mij overlatend aan een windstille heer op leeftijd, die als een uitgedwarreld blad in het leven lag, en mij aankeek of ik zijn twaalfde bord balkenbrei was. Eh, uh, how's your king? vroeg hij eindelijk. Wie um, we have no king, zei ik. Hij zweeg ontmoedigd. We have a queen, sprak ik om hem tegemoet te komen. Is dat zo? So? vroeg hij gehinderd, of ik hem lastig viel met loodjes op een rookworst. Daarop begaf hij zich neuriend naar elders. Toen ik mijn glas ging neerzetten op een grote tafel... waar verschillende personen de moeilijke spitsendans om de eetwaren uitvoerden... rees de gastvrouw weer op en riep in een nauwelijks gehavende glimlach... Ah, en daar is onze jonge vriend uit Oslo. Zij stond in een groepje gezonde mannen... die keken of ze het onbetaalbaar vonden daar vandaan te komen. Even wilde ik mijn rectificatie weer plaatsen... maar opeens leek me een beetje queriland het al door beter te willen weten. Um, yes, zei ik en nam een nieuw glas van haar aan. Zij losten zich direct weer op. De gezonde mannen bleven mij lange tijd feestelijk aankijken. Toen zei de voorste... Hou eens Pieperviken. De naam riep niets in mij wakker. Waarschijnlijk was het de Noorse Drees. Welwillend sprak ik, oh, uitstekend, dank u. Want waarom zou het zo'n man niet goed gaan? Zijn ze er nog zo aan het breken vervolgde mijn nieuwe makker. Het was dus geen mens... doch iets waaraan gebroken kon worden. Ja, ja... dat gaat maar steeds door, zei ik. En op een big de... vervolgde de man. Ook, zei ik. Maar het volksmuseum, vroeg hij. Weg, sprak ik somber. Want zo ben ik dan... als ik eenmaal begin te breken in zo'n stad... laat ik geen steen op elkaar... Wat een zonde, vond de man. Hij verzonk in zorgelijk gepeins. Voorzichtig zette ik mijn alweer ledige glas op tafel en wilde wegsluipen. Maar toen ik mij pas half omgedraaid had, stond ik weer oog in oog met de windstille grijzaart. Hij schrok enorm van mij, maar kon toch niet om mij heen. How's your your queen, begon hij zichzelf nog net op tijd verbeterend. De dikker wiens volksmuseum ik had afgebroken, lachte smakelijk en zei, He has no queen. Onthutst keek de oude mij aan. Uh, we have a king, zei ik, want zoveel weet ik toch nog wel van Noorwegen. Is dat zo? So? sprak de oude. Ah, daar is onze jonge vriend uit Amsterdam, kwam de gastvrouw. Nee, nee, nee, nee. Oslo, zei ik. Na nou, de tonen van Duke Ellington en his famous orchestra... in een sentimental mood. Uh, nog even herinneren, Simon Kermichelt, blijf hem lezen. Uh, ik ga nu de bijdrage van uh, F. F.Starik laten horen. Hij uh, is bezig met een mooi project. In korte stukjes beschrijft hij ja, de neergang van zijn moeder... Moeder Doen, noemt hij het. Uh, twee keer per week zijn ze ook te lezen in, uh, als kleine kolompjes in... Uh, in de trouw. En het najaar zal, zal het in het boekwerk verschijnen. Sometimes I feel Like a motherless child Sometimes I feel Like a motherless child A long way From home. kamer. Je hebt er een eigen kamer. Groot genoeg voor een eenpersoonsbed, een klerenkast, een stoel om uit het raam te kijken. In de vensterbank kun je bovendien een plantje verzorgen. Dat dan vanzelf je eigen plantje wordt. Iets om te koesteren. Iets dat verzorging nodig heeft. Net als jij eigenlijk als je er even verder over nadenkt. Over het plantje dat je op je eigen kamer mag verzorgen. Huisdieren zijn niet toegestaan. Ook geen vogeltje, vraag ik. Een aquarium dan? Een vissenkom? De mevrouw die me hier heeft binnengelaten haalt haar schouders op. Ze weet het niet zeker. Ik zie haar aarzelen. Een enkele dode goudvis lijkt hanteerbaar. Maar een vis zegt ook levend zo ontzettend niks. Toilet. Tussen de woonkamer en de zes slaapkamers in de gang... vind je twee toiletten. Het ene toilet is gecombineerd met een douchecel. Het andere fungeert uitsluitend als wc... Er komt geluid uit, uit die andere. Dat is mevrouw Gerritsen, weet mevrouw die me heeft binnengelaten. Ze roept door de deur heen dat we even op haar kamer gaan kijken... om een indruk te geven van hoe er hier wordt gewoond. Dat vindt u wel goed, hè? Vanuit het toilet klinkt een doffe bons, alsof er iets zwaars omvalt. Het is goed, leidt ze daaruit af. We gaan de kamer binnen... Als de kamer is gezien, komt mevrouw Gerritsen tevoorschijn. Haar wangen zijn rood gekleurd. Er is beslist een inspanning verricht. Ik vraag me af of je op die andere wc ook mag poepen... of daar afspraken over bestaan. Enerzijds, het is niet fijn als jij net wil gaan douchen... dat er net iemand anders heeft zitten poepen. Anderzijds, douchen gebeurt hier ook maar eens per week... En dan is het zonder het toilet de rest van de tijd ongebruikt te laat. Versie is dit, hè? Dat is Jimmy Scott. Dat heb ik eigenlijk helemaal nooit gezegd, maar dit is uh, op aanraden van uh, Frank Stark zelf. Dit was kamer doen, hè? Nou goed, in de trouw, ik geloof op maandag en vrijdag, uh, staat in column: Marleen van Heemstra. Volgens mij is nog, zit ze nog ergens heel erg lekker in de Caribe. Maar eh, ze schrijft wekelijks nog steeds een fijne column voor Dagblad Trouw. Ook alweer Trouw. Nou ja, goed. Ze onderzoekt uh, haar Facebook-vrienden. Ja, want wat zijn het nou eigenlijk voor vrienden? Keep smiling. En dat is waarom wij nooit Facebook-vrienden zullen worden. Pim kijkt mij kwaad aan vanaf de andere kant van de cafetafel. Hij ziet er moe uit. Zijn grijze haren hangen slap op zijn voorhoofd en onder een van zijn blauwe ogen trilt een ader. Pim heeft net een minutenlange tirade afgestoken over Facebook, vriendschap en mijn columns. Hij leest ze nu al weken en hij wil dat ik ermee stop dat ik de plek die ik in de krant krijg aangeboden gebruik... om iets te bespreken wat de moeite waard is. En Facebook is dat niet, vindt hij. Sociale media ondermijnen vriendschappen, vindt Pim. Ze maken ons leven oppervlakkiger... en hij zou nog liever een echte vriendschap opzeggen... dan een Facebook-vriendschap aangaan. In eerste instantie was ik verbaasd over zijn verzoek om af te spreken. Maar misschien, dacht ik, is het verfrissend om af te spreken... met iemand die zo uitdrukkelijk niet mijn Facebook-vriend wil zijn. Dat verfrissende valt een beetje tegen... Tot nu toe heb ik Pim vooral horen herhalen wat wijd en zijd verbreid is... sinds sociale media opkwamen. Het gevaar van vervlakking, van de uitholling van de term vriendschap... de angst dat mensen niet meer weten hoe ze echte relaties moeten aangaan. Maar ik denk dat er meer aan de hand is. Er moet toch een reden zijn waarom dit Pim zo aangrijpt... dat hij nu, op zijn vrije woensdag, tegenover een wildvreemde een donderpreek afsteekt. Ik vraag of hij ooit een profiel heeft gehad. Hij kijkt betrapt. Eén dag, zegt hij. Eén dag. Toen was ik al misselijk van alle informatie. Hij kijkt naar buiten, naar de straat, de regen. Het is niet buiten houden, zegt hij. Onmogelijk. Hoe doen jullie dat? Hoe hou je het vol? Al die foto's, al die evenementen, al die tekst. Hij draait zijn hoofd weer mijn kant op. Ben ik te oud? Is dat het? Is dit een wereld die compleet aan mij voorbij gaat... omdat ik 72 ben en bij een ander tijdperk hoor? Dat maakt mij pissig, snap je? Ik snap het. Maar wat wil je nu precies van mij, vraag ik. Ik wil dat jij begrijpt, zegt Pim... Hij maakt zijn zin niet af en zucht. Ik weet het eigenlijk niet meer. Jij ontmoet nu alleen maar mensen met wie je via Facebook verbonden bent. Misschien wil ik gewoon het gevoel dat ik niet overal buiten sta. Ik zeg dat hij niet zoveel mist. Dat ik veel vrienden heb die alweer van Facebook af zijn omdat ze het zat waren. Dat er een hele wereld buiten Facebook is die eindeloos veel belangrijker is. Maar waarom heb je dan een profiel, vraagt hij. Om allerlei redenen. Werk, controle, gewoonte, de angst om iets te missen. En wat staat er op je profiel? Ik beschrijf de foto's en mijn laatste posts... en de informatie die er over mij opstaat. Mijn middelbare school, een paar oude werkgevers. Dus dat mis ik, zegt Pim. Dat is niet veel. Hij ziet er opgelucht uit. Je kunt het in vijf minuten samenvatten, dat hele profiel van jou. Klopt, zeg ik. Je weet nu zo'n beetje alles wat mijn Facebook-vrienden ook weten. Pim lacht, voor het eerst. Dan zijn we het misschien nu wel, zegt hij. Zonder Facebook, maar toch Facebook-vrienden. facebook vrienden facebook. Nee. Ja, dit was voorlopig even de laatste column van Marjolein. Hè, omdat ze dus op vakantie is. En Ze belde me op en ze zei, nou, jij mag ze zelf ook al voorlezen. Maar nee, dat kan als niet. Het is echt het is haar onderzoek. Dus nou, september gaan we weer uh, trouw door. <laughs> trouw door. Ze staat dus in de trouw. Goed. En dan nu, muziekliefhebber en kenner. Voorzitter van de SPAM. De stichting ter promotie van de Achtergrondmuziekreeks van Beuningen. En Jan Emous, praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Neemond. Ja, we gaan terug naar je jeugd, Rex. Uh, de de, de, de combustibele zaak van je ouders. Je ouders woonden er bovenop, hè? Ja, die woonden boven, boven de winkel. En uh, ja, dat brings back good memories, eigenlijk. Hè? Ja. ja, en uh, ik wil het eigenlijk, ik wil het vanavond, uh, uh, vannacht in de, de nacht, van het goede leven hebben, over een goede vriend van mijn vader. Dat was de muzikant, de solist van de Skymasters. Ik heb het over Ad van den Hoed. Ja, en waarom gaan we terug naar uh, je jeugd. Ad van der Hoed uh, was behalve... Uh, wat speelde hij? Hij speelde klarinet, hè? Ja. Klarinet. Niet was... onverdienstelijk, hè? Maar hij deed ook de tuin bij je ouders hij deed ook, leuk dat je daarover begint want het was ook een man met groene vingers dus hij speelde geweldig clarinet en solist, ik zei het al bij de Skymaster toch niet de eerste, het beste, geen naaimeis die zou mijn, mijn ex-schoonvader zeggen maar eh, hij, uh, hij was ook tuinman en dat was eigenlijk een leuke combinatie, daar kon hij ook uh, met verven over vertellen, ook over natuurlijk zijn optredens, en, maar, maar, maar hij, hij speelde heel veel met vrienden en collega's, ook in zijn kwartet, want we hebben hier een hoesje voor me, Ad van den Hoed en zijn kwartet. Oh, dus Ad van den Hoed had een en dat heette en zijn kwartet. Inderdaad, Ad van den Hoed en zijn kwartet. Dus zijn kwartet heette... En zijn kwartet. Van Ad van den Hoed. Van Ad van den Hoed. En zijn kwartet. Eh, inderdaad, eh, Ad van den Hoed en zijn kwartet. Dus er was eigenlijk een trio dat werkte samen met Ad van den Hoed. En daardoor werd het Ad van den Hoed en zijn kwartet. Dus die drie jongens... Uh, ik zal ze niet onvermeld la uh, laten... Rienus van Galen, Henk van der Molen... en Verdi Postuma, de boer... die uh, dus en zijn kwartet heette. Vormde. Vormde. Zeg, wat moet je eigenlijk... ja, het is een gekke vraag, met een klarinet in een tuin... Nou, kijk, hij had hem altijd bezig zich in zijn voedraal. En uh, dan zaten we zo. Uh, had hij wat gewerkt met mijn vader en dan kletstelden ze wat? En uh, dat vond ik heel gezellig. En dan zaten ze even en dan pakten ze een pintje of een uh, glaasje sherry. Ja, eigenlijk, laten we hem, laten we hem even opzetten. Ja. En dan uh, praten we gewoon verder. En, uh... Het is gewoon een schitterende muziek, misschien kan je er een beetje indraaien. En dan uh, praten kletsen ze zo. En dan uh, als ze gingen zitten met dat pintje erbij, of een sherry, ik zei het al, dan pakte hij zijn klarinet. En dan begon hij ja, te zo leren. Spontaan? Dan, ja, spontaan. En dan zaten we in die tuin en hadden we een, een moordmiddag natuurlijk. En ja. Ja. kwam er ook uh, drank aan te pas? Ik zei heel. Dan namen ze een pintje erbij natuurlijk. Nou, maar en, kwam er veel drank aan te pas? Uh, uh, in Limburg, hè. Ja, een uh, gulpener. Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat kon lekker uh, tikker gaan, eigenlijk. Hè? Want atte die, uh, die had een rechterhand. Die ging op en neer, hè, eigenlijk. Dus... En, en uh, gebruikte hij die kralinet ook bij zijn tuinwerkzaamheden, eigenlijk? Uh, als het uh, heel gezellig werd wel, ja. Dan, uh, dan ging hij... Uh... Toch, dan maakte hij de borders eigenlijk af met zijn klarinet. Ja, zeg, klopt het verhaal dat hij de tuin van Ria Valk totaal verruineerd heeft? Nou, dat is eigenlijk een publiek geheim, maar hier in de Nacht van het Goede Leven uh, is dat... Oeh, ja, hij slaat het een beetje over, dat is wel jammer. Maar uh, ja, nee, dat klopt. Hij uh, soms, ja, ik denk dat hij um, iets te diep in het glaasje had gekeken toen dat hij dat bij Ria Valk de borders deed. Dus toen was het uh, mis, eigenlijk. Zullen we even gaan luisteren? Ja, laten we naar Ad van der Hoed en zijn kwartet even ja. een stukje luisteren. Um, dit is en zijn kwartet, hè, wat we nu horen? Ja, je hoort duidelijk en zijn kwartet, hè. Ja. En dan komt uh, Ad er weer een beetje bij. Met die kleine hè? Is het nou uh, erg, erg grof van mij als ik zeg dat het een beetje... het oeuvre van Ad, dat het allemaal een beetje op elkaar lijkt? Uh, ja, want we hebben nu al twee nummers eigenlijk uh, gehoord, hè. En... Uh... Nou, nee, maar ik, kijk, ik ben een jazzdieper, puur sound. Dus uh, ja, ik hoor daar wel degelijke verschil tussen. Uh, en uh, dit nummer eten trouwens uh, King's, uh, King's Comfort. En uh, King's Klarinet, laat ik het wel zeggen. En uh, dat is natuurlijk een, uh, een verwijzing naar King Oliver. De grote klarinet uit de Orleans. We gaan even luisteren naar en zijn kwartet en Ad van den Hoed. Tot volgende week, Rex van Beuningen. Tot volgende week, Jan Neemans. Okay. Tot zover, Rex van Beurning in gesprek met Jan Hemoes. Zeg, uh, we, we, we gaan al richting het gaatje, maar ik heb nog een, uh, een, een mooie tip. Um, uh, in, die, in die galerie waar ik exposeerde, uh, dat is de Galerie Weesperzijde in Amsterdam, nummer 94, daar wordt aanstaande woensdag een bijzondere documentaire gedraaid. Dat is vrij toegankelijk. En daarna is er een lekker bar. Het uh, uh, begint om negen uur, en... Het documentaire heet Militairen in de Mijnstreek. Uh, ik lees een stukje voor, want ik heb hier zo'n flyer. Een markante boom is het enige wat rest na de brand van haar ouderlijk huis in Brunsum. Documentairemaakster Frederike Jochems keert terug naar de plek waar zij opgroeide. Het karakteristieke huis met rieten dak stond naast het hek van de vroegere staatsmijn Hendrik. En na de mijnsluiting in 1967 vestigde, vestigde zich daar in de verlaten mijngebouwen het NAVO-hoofdkwartier, AFCENT, afzend. Ik weet helemaal niet hoe je dat uitspreekt, maar goed. Verbannen uit Frankrijk, ja inderdaad, ja, toen door president Go. al, oh ja, oké. Okay. Nou, tegenwoordig is dat uh, de Joint Forces Command Headquarters Brunsum... Hè, van waaruit de ISAF-missie in Afghanistan... operationeel en logistiek wordt uh, ondersteund. Het is een bijzondere plek, hè, waar duizenden mijnwerkers... jarenlang het zwarte goud aan de oppervlakte brachten... werken nu militairen uit 28 landen aan uh, internationale veiligheid. Goed, dat is allemaal te zien. Allemaal mensen worden uh, besproken... Een Amerikaanse commandant en een Duitse generaal en een oude mijnwerker. Iedereen komt aan het woord. Nou, ik ben heel benieuwd. Militairen in de mijnstreek van Frederike Jochems. Aanstaande woensdag 26 juni in de Weesperzijde Galerie Amsterdam. Goed, uh, dan was het dit zo'n beetje. Hè? Vergeet onze website niet, www.adelinevanier.nl. kun je van alles uh, teruglezen en ook de playlist kijken. En, en luisteren natuurlijk. En uh, je kan je ook abonneren op die podcast in iTunes. Je kan me bevrienden op Facebook, want daar zet ik die uh, podcast weer op. Hè? Adeline van Lier. Je kan mij mailen naar hetgoedeleven.nl. En volgende week uh, heb ik uh, heel leuk, die zijn al, al eerder geweest, uh, Peter Schuif. Hij is eigenlijk schilder, maar hij maakt uh, sinds een aantal jaren ook uh, muziek. Folk noir noemt hij het zelf. En uh, eerst deed hij dat met Signet Tollefsen En nog wat meisjes, maar uh, nu doet hij dat met Stevie Guy. En zij is over uit Engeland, dus ik uh, nou, mogen haar volgende week uh, mogen we deze twee uh, begroeten. Je hebt je een leuk nummertje van hem? Shot me with her finger. I put my hands in the air. She blew some smoke. She blew me a kiss. She say, You're not going anywhere. She pointed her headlights. She had fire in her eyes. Something tell me that just maybe tonight, uh, that dead will rise. She say, Hello there, big boy. Come and sit down next to me. Let me whisper in your ear. Mix drink drop some rocks in the glass she turned around to show me uh, she was lovely she had class this wasn't her first time she was no thinking twice she was ready for a good time it was very nice she said slow down sailor don't struggle And flattery will get you nowhere She crossed her legs She shifted her hips She talked with a forked tongue And she got my name on her painted lips She spent circles 'round me Like a spider to a fly She pinned me up against the wall Like a butterfly She say Goodbye little fella Don't be afraid I'll be finished with you soon She had me on the ropes She got up in my face She don't bother to take off her boots She just moved in like she owned a place I undid some buttons She let down her hair we gave the beast some room to breathe, and oh man, that girl, she was everywhere. She say "Hello, where you been all my life?" Up an inch and a little to the right. We danced all night, all night, all night. All night.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 want een andere woont het om. Hij die werkt heeft altijd gelijk. Luiarts moeten beven. Hou je vinger in de dijk. eerbied voor het leven. Scherp je blik om te ontdekken. Cairo. Ik lekker, maar ik ben niet van pittig. Oh nee, je kan niet tegen sambal? Nee, dat uh, ben ik een beetje een badje Maar ik vind het wel heel lekker als het niet te pittig is. Maar bijvoorbeeld de saté daar, als je daar saté bespreekt. Een beetje lekker toch? Ja, maar dan is ja zeker anders. weten. Nou, ik kom uit Den Haag, dus ik heb veel Indische tantes. Die zo lekker dus ja, een rijsttafel ja. eten. Kies de nacht van het goede leven. Kies KRO.